Denk je soms dat ik lach omdat er een jaguar voor mijn deur staat? Ik weet toch dat ik complexen heb. Ik heb verrottigheid moeten slikken. Ik probeer je uit de modder te halen. Ik luister naar je verhaal. Ik denk de stakker is dood op en valt in slaap. Ik ben in slaap gevallen. Een kwartier? Een uur? Toen ik terugkwam om precies te zijn na tien minuten was de vogel gevlogen. Maar doe nou, je niet meer kwaad zijn. Mag ik? Je bent twee dagen weg geweest. Ik ben nou toch bij je? Je bent twee dagen weg geweest. Ja, maar ik, ik, ik had wat te doen. Een baan? Geen baan. Uh, en niet wat jij denkt. ...die vent die in de kroeg tegenkwam? De Lions Bar. Ik heb hem niet zien binnenkomen. Ook niet gehoord. Hij stond plotseling naast mijn tafeltje... ...en vroeg of ik een slechte dag had gehad. Hij hoorde even binnen die tent thuis... ...als champagne en bierglas. Ik kende zijn gezicht. Vaag. Ergens had ik hem gezien. Zijn haar was dun, strak achterover geborsteld. Een zestiger. Maar hij zag er jonger uit. Had heldere en scherpe grijze ogen. Zijn gezicht was smal en een weinig gerimpeld... Een lange kin met vastberaden dunne lippen. Hij trok langzaam zijn wild leren handschoenen uit. Zijn donkere overjas stond juist voldoende open om een goed gesneden pak te laten zien. Een glanzend wit overhemd met een clubdas. Hij legde zijn bolhoed voorzichtig op een stoel en hing zijn paraplu aan de leuning. Wie bent u? Is dat zo belangrijk? Ja, ik vind van wel... Spin, ik kan je verzekeren... Ja, wacht eens even. Ik ben misschien in een rotstemming en licht geraakt. Maar als iemand met me wil praten, kan hij zich tenminste aan me voorstellen. Overigens bent u niet de enige die vanavond contact met bezoekt. Ik zal je een paar gegevens verstrekken, als je daarop staat. Kijk eens, er zijn nog genoeg lege tafels en stoelen. Neem er een van en maak het u gemakkelijk. Neem niet kwalijk, ik moet op het verkeerde moment zijn gekomen. In de loop van de avond zien wij elkaar weer. Bij jou thuis. Het is al nacht... In de loop van de nacht, dan. Bij jou thuis, spin. Hij liep weg als een gouden kolonel en burger. Ik dronk mijn thee op en begreep wat een idioot ik eigenlijk was. Ik had best kunnen luisteren. Haastig schoot ik mijn regenjas aan en rende de straat op. in de stromen de regen, maar zag hem niet meer. Ik kon mezelf al voor mijn kop slaan. Het is niet waar. Ach, niet zo stug, Maggie. Waar had ik dat gezicht meer gezien... Ik moest het me kunnen herinneren. Ja, vroeg of laat zou ik hem thuis willen te brengen. Ik nam nog een kop thee. Hete thee. <laughs> Inderdaad. Waar had ik dat gezicht meer gezien? Er was iets niet in orde. Hij hield me bezig, het deftige heertje. Een stille zou je direct herkennen. Hij is geen stille. Die weten zich doorgaans beter te verbergen dan hun slachtoffers. Hij is geen stille. Toch ken ik zijn gezicht. Mm. Ik zeg, waarom praat je niet eens met die journalist? Die vent die toen speciale aandacht voor je had aan je berechting. Ray heette die, Ray Lynch. Kranten hebben altijd een grote verzameling foto's, misschien zit hij daarbij. Eigenaardig, schatje. Wat jij net voorstelt is juist vanmiddag gebeurd. Ik weet wie het is. Wie is het dan? Schrik niet. Nou? Sir Stuart Halliman. Sedert de jaar hoofd van de DI. Defense Intelligence? Precies. De beruchte veiligheidsdienst. Dat is nogal wat, god wil His lordship zocht mij in mijn kamer op. Nadat je hier was weggegaan, twee dagen geleden, dus midden in de nacht. Geen enkele waarschuwing of voorteken van zijn komst. Alleen een zacht tikje op mijn deur. En daar stond hij. en voedraal, bolhoed, onberispelijke overjas. Goeienacht, spin. Zoals afgesproken, weet je nog? Ik liet hem binnen... Hij was te correct om rond te neuzen in de rommelige kamer. Ik hield op hem uit zijn jas en legde die op bed. Ik werd misselijk van mezelf door zo de beleefde meneer uit te hangen. Ik bood hem mijn enige fauteuil aan. Het was de invloed van zijn persoonlijkheid. Het doet me plezier dat je in een beter humeur bent, Ben. Het spijt me werkelijk van een paar uur geleden. Wilt u iets drinken? Nee, dank je zeer. Ik weet dat jij niet drinkt en laat ik me met jou onthouden van drank. Wat weet u? Oeh, vrijwel alles. Nieuwse uh, Kouwijk, heb je bezwaar dat ik een sigaar opsteek? Als die irriteert, dan zal ik het niet doen. Oké, okay. ja, dank je. Asbak. Zo. De geur is voortreffelijk. En u neemt de rustig de tijd voor, merk ik. Ik heb je een voorstel te doen... Een voorstel waarvan ik overtuigd ben dat het jouw zucht naar avontuur zal bevredigen. Binnen of buiten de wet? Laat me even uitspreken, daar kom ik straks op. Je hebt toch genoeg gezegd. Wie is niet zo koppig, ga even zitten en luister. Ik zal nooit meer iets doen tegen de wet. Nooit meer. Dat doet me dan veel genoegen. Maar ondanks dat wil ik toch dat je even naar me luistert... en naar je hoort wat ik van plan ben om te zeggen. Het zou je verhouding tot Maggie ten goede kunnen komen... En de rottigheid die je broer van sergeant Bellman ondervindt, zou afgelopen zijn. U weet te veel van mij. En ik weet niets van u. Wel, ik ben ook niet van plan om veel over mezelf te vertellen. Ook sta ik hoegenaamd niet op plichtplegingen. Noem mij maar fairfax. Ah, dat is tenminste iets. Weet je, ik en mijn medewerkers... ...we hebben ons redelijk de tijd gegund om, je, om jouw achtergronden, je karakter enzovoorts, na te gaan. Er was een kleine lijst met namen. Eénparig hebben we voor jou gekozen. Ja, zo gemakkelijk dat ik me niet lijmen. We weten dat de situatie in jouw ouderlijk huis bepaald niet harmonisch was. En ik moet aannemen dat dit in zeer grote mate de oorzaak is van, laten we zeggen, je gewezen misdadig gedrag. Ja, die flauwekul heb ik meer gehoord. Hoe staat het dan met mijn broer? Moet voor hem nu hetzelfde gelden? Oh nee, hij is jonger. Hij heeft minder last gehad met die moeilijkheden. Zijn gevoel voor eerlijkheid zal bepaald wel geschokt zijn geworden door jouw twijfelachtige acties. Nou ja, maar nee, Nogmaals, laat me even uitspreken. Dit is beslist noodzakelijk. Je hebt het te pakken, Fairfax, als een vis aan de haak. Ga, We hebben de overtuiging dat je in principe objectief staat tegenover je menselijke tekortkomingen. Ja. We weten dat je eerlijk bent, bijvoorbeeld. En dat is van het grootste belang voor ons. Alsjeblieft, hè? Waar gaat het om, Fairfax? Ook je rechtstreekse manier van doen is ons niet ontgaan. Nou ja, daar ben ik een keurige jongen. Wat moet ik doen om daar af te komen? Ik wil jou iets laten terugvinden dat ons is ontstolen, spin. Dat is het. Wie is ons? Oh ja, ik had natuurlijk binnen moeten komen met een Engels vlaggetje op mijn bolhoed. <laughs> U doet me denken aan de brigadier. Een van de beste stillen van de politietroep... Als je eenmaal met de stille te doen hebt gehad... ...geloof je geen woord meer van wat hij uitkraamt. Ik wil dat jij inbreekt in een bepaald huis. En daar dingen terugvindt die van het grootste belang zijn voor ons land. Ze hebben geen zakelijke waarde, maar ze zijn, zijn van belang voor ons allemaal. Ja, ik hou van de vlag, van het thuisfront... ...maar het zal toch altijd een misdrijf zijn. Ja, u kan er wel plechtig knikken. Ik begrijp u niet... U kunt het niet werkelijk menen dat ik mijn, dat ik mijn handen in een wespennest zal steken. Ik zou het zeker niet vragen je hals te wagen... als het niet om iets heel belangrijks ging. Je hebt er nog niet genoeg over nagedacht. Luister. Bowman kan de gedachte aan jou niet loslaten. Dat is een obsessie, hè? Nou, daarbij komt dat jij geen werk hebt. Dit is een unieke kans voor jou. Maggie Parsons... Dat is een... Charmant meisje, hm? En je broer zal geen enkel risico meer lopen. Eén punt is glashelder. U weet alles van mij. Maar, uh, Hoe liggen mijn kansen? Ook dat kom je te weten. Ik kan enige politionele achtervolging niet tegenhouden. Ik weet heel zeker dat je met de twee lovende zaken... waar Belman zo mee bezig is, niets hebt te maken. Formidabel. Ik liet je namelijk schaduwen. Ah, oh, en niet door eerst de beste... De onrechtvaardigheid ten aanzien van je broer is duidelijk. Maar zijn carrière bij de CID is niet in gevaar. Nee, hoe dan? Nou, hij zou naar een andere afdeling overgeplaatst kunnen worden. Dat zou hem in ieder geval de kans geven die hij zo bepaald verdient. En hoe heb ik de zekerheid dat zoiets werkelijk gebeurt? Het gebeurt, Spin. Het gebeurt absoluut. Ja, dat zou wel de bedoeling zijn dat ik heel gauw in de gang ga. En uh, als Bulman nou binnen de maand weer voor mijn neus staat. Meneer Fairfax, en wat dan? De dag nadat jij je akkoord hebt verklaard, zal Bulman je persoonlijk komen melden dat je officieel onschuldig bent bevonden. En hoogstens een dag later zal je broer je komen vertellen dat hij een volledige toezegging heeft ontvangen in zaken de CID. Vanaf dat moment staan alle wegen voor hem open en kan hij promotie maken op rechtvaardige gronden. Nou, TV? Misschien. Goed. Vertel het mij. Wel, Spin, het ligt helemaal aan jouw lijn. Dat kan ik je verzekeren. Nou, dat maakt me nieuwsgierig. Om te beginnen moet jij inbreken. Wat? En uit een safe een groene metalen doos wegnemen. En die doos overhandigen aan iemand die buiten op je wacht. Dat is alles. Staat die safe open? Nee, je moet hem opblazen met explosieven. Nou, dat is anders niet mijn manier van werken. Ik heb nog nooit een safe opgeblazen. Dat klopt, ja. Maar het is bekend dat jij het brandkastenkraken kraken hebt geleerd... ...van een expert op dat gebied, namelijk Larry Soames. Oh, oh, oh. Hou daar maar over op. Geleerd in een smederij van de Dartmoor van. <lacht> Mooi. <lacht> maar ik heb nauwelijks enige praktische ervaring. Oh, die kunnen wij je geven. Hoe? Oh. Eenzelfde soort safe, ter bestudering... En uh, daarbij komt natuurlijk, jij wordt voor dit werk betaald. En goed betaald. Toch. En hoeveel is dat dan? Genoeg om een zaak op te zetten. Ik geloof dat jij veel interesse hebt voor duikerswerk? Nou, daar is dan zeker genoeg voor. Hoeveel? Vijftienduizend pond op een Zwitserse bank. Huh? Gaat er een schok door je heen? Nogal. Vijftienduizend. Ik zou je nu alles kunnen vertellen, maar het heeft geen enkele zin. Ja, u geeft niet zomaar 15.000 pond weg. Wat zijn de risico's? En wat gebeurt er met mij als ik word gepakt? Binnen het huis kan ik je geen enkele bescherming toezeggen. Als je daar wordt gepakt, nou... ja, dat is niet jouw zaak. Je broer wordt niet in de weg gelegd. En jij krijgt duizend pond als je weer vrijkomt. Die 15.000 pond, die geldt alleen natuurlijk maar als je succes hebt. Pak eens hem, hè. Dan reken ik op tien jaar daad, maar naar dan zullen ze me huis niet meer sturen. Slepen ze me naar de moor, dan zou ik gek worden. Meer voor jou achter de tralies. Nee, ik doe het niet. Nee. nee. Jij, jij, luister, jij zou van alle zorgen af zijn als het je lukt. Nee. Er zijn voor jou twee belangrijke punten, Spin. Ten eerste, Maggie zou gelukkig zijn. En ten tweede, je broer Dick kan zich zonder zorgen volkomen ontplooien. Weer de bak. De moor als het mislukt. Nou, dan kan ik mijn leven wel afschrijven. Ik zou een levende dooie zijn. <laughs> zou Maggie zo lang op mij wachten? Duizend pond, dat is één honderdje voor elk jaar. Elk jaar dat ik moet zitten. Jij moet gratie niet uitsluiten, spin. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ah, mooie beloftes, oké. Okay. Nou, uw informaties zullen wel hebben aangetoond... dat ik voor beperking van straftijd niet in aanmerking kom... Gaat het mis, dan zit ik als een vogel in een kooi... en kan hoogstens van de ene stok op de andere springen. Waarom zou het misgaan? Ah. Je hebt je sporen verdiend in het werk. Ah. En uh, natuurlijk, jij kunt elk bedrag dat je in die zeef aantreft... voor jezelf houden. Ik wens alleen de overdracht van de groene metalen doos. Oké. Okay. Ik zal het doen. Bulman trekt zich terug... En mijn broer Dick krijgt alle kansen. Juist. Als ik de doos overhandig, krijg ik 15.000 pond. Als ze me pakken en de zaak loopt mis... krijg ik een armoedige duizend pond, als ik ooit vrijkom. Ik heb al gezegd. Oké. Okay. Ik... ik betaal je nu duizend pond. Waar moet ik zijn? Ken je Portland Place? Ja, in die rijke luisbuurt, bij de BBC. Hm. Te veel ingebouwd, Te open voor mijn manier van werken. Welk huis? Het betreft hier de Chinese legatie. Iedereen zou zich rot schrikken. Jij fluit zie je tanden. De Chinese ambassade. Het aanbod leek aanlokkelijk. Nogal. Ja, ik moest wat meer over hem te weten komen. Sir Helmen... Stuart Elliman. Ja, er was veel dat voor zichzelf sprak. En hij leek me heel wat betrouwbaarder dan de brigadier. Ja, ik kreeg een zekere sympathie voor hem. Om me dan gelijk te realiseren dat ik stapel gek was. Ja, dat hij de problemen rond ik zou kunnen oplossen was natuurlijk geweldig. Maar weet je dat zeker? Afgezien daarvan moest ik voor mijn broer tien jaar cel riskeren. Ik mag hem graag maar. Tien jaar cel is te krankzinnig. Maar Fairfax had het over gratie. Ja, gratie. Ik neem aan dat de knaap macht heeft. Mm -hmm. Maar je hebt niet zwart op wit. Als ik twijfelde, kwam hij met een argument. Ja, hij zei dat ik de enige vent was die het met succes zou kunnen opknappen. Hij zei ook dat hij mij volledig vertrouwde. Hij, <hij weet blijkbaar alles over je. Toch klinkt het nog als een krankzinnig voorstelling in de oren. Ja, hoe dacht je dat het mij in mijn oren klonk? Niet alleen zette hij me aan tot inbruik... maar bovendien tot het betreden van vreemd grondgebied... Als ik daar gegrepen zou worden, is tien jaar zelf wel nodig om weer tot rust te komen. Hmm. Nou ja, vergelijkende wijs gesproken, begrijp je. Ze zou me daar nooit uitlaten, voor ze me volledig hadden uitgeknepen, geslagen... en mijn hersen zodanig doorgespoeld dat ik geen flinter aan informatie meer te bieden had. God Ja, nou, deze Fairfax is een geraffineerde slimmerik. Hij maakt je eerst lekker, laat je een tijdje aan je lot over... en bewaart het rotste voor het laatst. Als die eerste het duivelse adres had genoemd... had ik verder de moeite niet genomen om naar hem te luisteren. Hebben ze het al eerder geprobeerd? Niet hier. Waar dan? Rangoon. Wat is er toen gebeurd? Twee van onze jongens klommen over de muur van de Chinese ambassade. En zijn ze eruit gekomen? Hebben ze nooit meer gezien. En toch bleef je luisteren naar die ellendeling? wender vervloekte ik hem. Ik snauwde ga weg. Hij stond op met een begrijpend knikje, zonder zich te haasten. En liep naar het bed om zijn jas aan te trekken. Hij pakte zijn bolgoed en de kunstig opgerolde paraplu. Kort de tijd bleef hij me bij de deur aankijken, alsof hij tot een besluit wilde komen. Geen spier van zijn gezicht vertrok. Ik hoor nog zijn stem. Ik er zelf al uit. Onthoud dit nummer. 930 09 -32. Als je opbelt, sta dan op mij te willen spreken en vraag naar Fairfax. 930 0932 0932. Ik kon wel janken. Vreemd. Ik kan huilen. De Chinese legatie is een vriendelijke kleine bende. die onze politie een keer heeft bestookt met bijlen en owelen. Hm? Ja, dat hebben ze buiten gedaan. Hoe ze het binnen doen is niet bekend. Fairfax is in ieder geval geen gangsterfiguur. Dat zeker niet. Hoe weet jij dat? Ik heb hem gezien. Heus. Hm. Ik wilde je helpen, Willy. Toen jij twee dagen geleden, s'nachts zo plotseling verdween, heb ik een taxi genomen. Ik voelde dat er iets bijzonders gebeurde. Een taxi? Waar naartoe? Naar, naar je huis. Ja, maar hoe weet jij ja, Wacht nou even. Ik liet de taxi bij jou aan de overkant stoppen. Ja, maar hoe weet jij waar je woont? Waar je van... woont? Ach, Willy toch. Als een vrouw wil, weet ze alles. Jij was al thuis. Tenminste, ik zag een zwak licht... Na vijf, zes minuten kwam er een grote zwarte wagen aanrijden. Hij stopte en er stapte een man uit. Dus jij zat daar in die taxi? Mm -hmm. Na drie kwartier stopte dezelfde wagen weer precies voor jouw deur. En op datzelfde moment kwam de man naar buiten. Stapte in en de wagen reed snel weg. En toen? En toen? Niks. Ik ben terug gegaan naar huis. Jij ging terug terwijl ik op mijn bed naar het plafond wachtte te staren. Alleen maar staren, Benny. Ik weet toch al lang dat je het doet. Ja, je kent me toch goed. Fairfax was verdwenen... maar zijn opdracht had hij achtergelaten. Een krankzinnige en volslagen bespottelijke opdracht... die gelijk staat een zelfmoord. Ja, ontsnappen uit de Chinese legatie. Ja. Of anders de eeuwige verdoemenis. Fairfax is een schoft. Hij weet verduvelt goed dat jouw woedeuitbarsting... gevolgd zou worden door het overwegen van mogelijkheden. Er zitten mogelijkheden in die nooit meer terugkomen. Alleen de vraag is... wat presteer ik nog? Na vijf jaar cel... Fairfax scheen zich daarover geen zorgen te maken. Ik was toch tamelijk vlot in die regenpijp geklommen. Dat was mijn tweede natuur. En de uitdagingen en bijzonderheden van de allernieuwste snufjes op het gebied van de alarmsystemen zijn me doorgegeven door de jongens in de bak. Aangenomen dat Fairfax een hoge piet is bij de Britse geheime dienst. Dan nog komt het me voor als een uiterst gevaarlijke stap om in te breken bij een buitenlandse legatie in Londen. Ach, wat praat ik eigenlijk over? Jij gaat toch jij gang. Ruik ik koffie, liefje? Hm? Ja, ja, sorry, ik zou koffie maken. Ja, graag. De volgende morgen... Ja, ik hoor je wel. De volgende morgen ging ik erop uit. Ik naderde de place van de kant van Oxford Street... en observeerde nauwkeurig de omgeving. Er was geen geuniformeerde agent te zien. Ja, het was natuurlijk altijd mogelijk dat de gladde Fairfax... iemand ter plaatse post had laten vatten... om na te gaan of ik wel zou doen wat hij wilde... Portland Place, nog steeds de wijdse avenue, quasi 18e eeuw, zijn breed van opzet. Alles imposant. In het midden van de straat zijn twee stroken voor het parkeren van auto's. Luister je? Ja? ja, ja. En de Chinese legatie stond op een hoek. en was kleiner dan van de onmiddellijke buurman. Maggie, luister je? Ja, natuurlijk. Ja, Om verschillende redenen vind ik de hoekpositie van veel belang. Mijn eerste indruk was niet zo gek. Op de gesloten deuren stond een naamplaat in het Chinees en het Engels. In de kelderramen zijn ijzeren tralies aangebracht. Dus binnendringen vanaf de begane grond is uitgesloten. Ha, ik had waarachter geen bril nodig om de alarmapparaten te kunnen zien. Ze waren met dezelfde crèmeverf bedekt als de ramen. Maar mij belazeren ze niet. Dat zal wel niet. Alarmsystemen maak ik me niet druk om. Ze weerhouden je van snelle acties en beschermen je tegen gevaar. Ze kunnen uitgeschakeld worden. Wat me meer bezig hield, waren de vensters boven. Aan de binnenzijde voorzien van zware gaasconstructies. Weet je wel, van het soort wat men voor liften gebruikt. Ik dacht aan infrarode alarmsystemen. Hoe langer ik ernaar keek, hoe meer het op me doordrong... ...dat dit huis een onneembaar fort leek. Alarmsystemen, infrarood, doe maar. Nou, nou hier is je koffie. Dank je. Och, niet zo somber, schatje. Ja, een van mijn vroegere ambities was. het uitschakelen van het infraroodsysteem van, infrarood van Buckingham Palace. Mm. Alleen om de uitdaging. Ja, met de Chinese legatie liggen de zaken anders. Niets meer dan een gevoel, niets meer. Nergens aanwijzingen die me aanspoorden. Ik dacht: God, sta me bij. De enige plaats in Londen die zo zichtbaar is gebarricadeerd. En die kille waarschuwing. ...had me wel even te pakken. Het huis heeft niets te maken met zijn omgeving. Het heeft zich geïsoleerd... ...en laat daarover geen twijfel bestaan. Aan de voorkant was geen enkel teken van leven. Toch werd ik beloerd. Van het dak naar beneden was een brandtrap. En de toegang was zo simpel... ...dat hij zeker onder hoogspanning moet staan. Ja, wat mij meer interesseerde... ...waren twee stevige regenpijpen... ...die mijn gewicht al konden hebben... ...als van ouds. Maggie? Ja? Je koffie? Ik liep naar de achterkant van het huis. Een klein doodlopend straatje. Een man in een chauffeurspak stond een rol te poetsen. Goedemiddag meneer. Die straat, loopt die dood? Ja, die loopt dood. Mooi waterje. Ja. Mooi. Is die duur? Hij was niet van plan te praten. Om het dak van de legatie vanaf de achterkant te bereiken... zou niet zo moeilijk zijn. Maar de doodlopende straat was een nachtmerrie. Een val. Ja, ik zou deze mogelijkheid kunnen proberen. Als weg om te vluchten was het te verraderlijk. Dat heb je dan toch al uitgevonden? Ja, ja. En helemaal zelf. Precies, schatje. Op dat moment had ik Fairfax kunnen bellen... en hem zeggen dat hij met zijn 15.000 pond naar hel kon lopen. Maar je zat in de greep van je oude kwaal. Hm? Precies. Het was zo krankzinnig onmogelijk... dat ik me gedwongen voelde het juist daarom te doen. Mijn geest raakte in de band van mijn bezetenheid... die ik meende te hebben achtergelaten in de gevangenis. Hm. Maar het was er weer. Tegelijk tot het uiterste gespannen... en een vleug van angst. Dat verdomde. Dat verrekte gevoel... Mijn ogen bestreken een nieuw gebied. Mijn verstand begon de meest uiteenlopende complicaties en problemen op te nemen. Het antwoord bleef gelijk. Maar de benadering was geheel anders. Het huis was onneembaar. Oh. Ik liep wat verslagen weg in de richting van het hoofdpostkantoor. De toren is net een vuile vinger in verband, hoog boven Londen. Het publiek mag die toren beklimmen. Boven heb je een prachtig uitzicht over dat stadsgedeelte? Ook over de Chinese ambassade. Ging je erop? Niet direct. Ik nam een taxi naar Soho. Ik werd niet gevolgd. Dat wist ik zeker. En liet hem stoppen in de Flint hm. Een buurt waar ik bij voorkeur nooit kom. Soho is ontzettend veranderd in vijf jaar. En Fairfax had dus niemand achter me aangestuurd. Soho, nog steeds de grootste pool van Londen. En uh, er waren nog altijd wat brave gezichten die mij bleken te herkennen. Het karakter van Soho was veranderd. De hoeren waren nu ondergebracht in nachtclubs. Ik vernam dat de meisjes het beter hadden... en de politie het moeilijker om ze erbij te lappen. De geur van vers fruit, van specerijen, salami... en gebrande koffie hing er nog net zo... toen ik op onderzoek uitging. Wat zocht je dan? Wat ik zocht lag verborgen tussen een nachtbuig... een bejaardentehuis... en een krantenwinkel met handgeschreven advertenties voor het raam. Op een bruin geverfde deur was een smerig briefje geplakt met de woorden Gameboy Studio, eerste verdieping. Ik duwde de deur open en ging de kale, smalle houten trap op. Het rook aan muf. De trap boog door en was zelfs voor mij lastig begaanbaar. Daarboven tussen de rommelers stond hij: Nieuw Palmer. Hij was de man die ik hebben moest. Vergrijsd, verloederd en door de drank nog steeds straatarm. Hallo, Nieuw. Oh, ik had je wel verwacht, Spin. Nou, je ziet er goed uit, hè? Dat heb je gek wat gedaan? Ja, heb je druk? Gangetje. Nog altijd pornofilms? De concurrentie werd te groot. Maar je verdient wel wat. Wel wat is niet slecht. Tegenwoordig heb je voor echtscheiding foto's nodig. Dat is niet strafbaar zolang het binnen huis gebeurt. Moeilijk vaak. Oh, als je geduld hebt, niet. Kwestie van uitzingen. Er zijn veel kerels die van hun wijf van willen. Ja, die er graag voor betalen. Soms, de poel komt pas als het product af is. Dat is meestal als je verrekt van de dorst. Kom je wat lenen, Spin? Omdat jij dorst hebt, ja. Een camera. Oh, die heb ik. Eén met telelens. Oh, die heb ik ook. Oh. Hoe lang duurt het voor ik de foto's heb? Voor jou twee uur, Spin. Twee uur. Goed, hier is vast twee pond. <laughs> Voorschot één pond per uur. Voor jou de beste die ik heb, speen de beste. Tot straks, Niel. Ja, tot straks hoor. Eenmaal boven, op het platform, vond ik dat Londen er maar somber uitzag. De camera was prima. De Big Ben kwam op me af als een vaderlijke figuur. De St. Paul's, Het huis van afgevaardigden. Alles haarscherp. Waar het mij om ging, was veel dichterbij. De Chinese legatie. Ik zag Portland place Waar langs een gestage stroombaar verkeer ging. Het dak van de Chinese legatie doemde voor me op. Alsof ik erboven zweefde. Het dak was bedekt met lood. En middenop stond een langwerpig bouwsel met een groene deur. Het leek een liftkoker. En had mijn speciale aandacht. Geen enkele versperring. Geen tralies of afrastering. Zo eenvoudig dat ik het wel haast over het hoofd zag. Zijn de foto's gelukt? Allemaal. Heb je ze bij Zie ik zo bleek? Foto's en negatieven zijn verbrand. Behalve één. Die gaat er straks aan. Kijk, de linkerzijde. Uitziend op de doodlopende zijstraat. Kijk, de regenpijpen. Aan het dak een overhangend bouwsel. Smalle raampjes met tralies. Waarschijnlijk de zolderkamers die gebruikt worden voor archief. Voorzichtig fotografeerde ik de rest van het dak. Zoekend naar mogelijke vluchtkanalen. Ten slotte kwam ik weer terecht bij de groene deur. Die heb ik nodig. Je gloeit helemaal. Deze fantastische uitdaging maakt je weer helemaal gek, hè, Willy? Net zoals vroeger. Op weg hierheen had ik een kort, maar intens pijnlijk brouw. Om mij? Om jou, Marie. Om hm. jou. Maar het was alweer verdwenen voordat dat je erover na kon denken. Wat een object om in te breken. Ga daar binnen en je komt overal. Overal waar je wilt. Hm. U hebt geluisterd naar het derde deel van De x i man Een hoerspanserie in vijf delen naar het gelijknamige boek van Kenneth Royce in de bewerking van Wim Bichot. De rolverdeling: Maggie werd gespeeld door Corrie van der Linden. De chauffeur: Piet Groenier. Fairfax: Wim Hoddes. Neil: Flor Koen. En X was Pieter Lutz. De regie had Hero Muller.